Dus er komt een tijd Dan ben je alles gewijd Geef mij de liefde en de rij, Pak jij de voet met het chagrijn Arm of rijk dat is gelijk We houden het toch niet droog Want we gaan allemaal weer met de neus omhoog Als pappies morgens naar kantoor toe gaat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 Dus er komt een tijd Dan ben je alles gewijd Geef mij de liefde en de gein Pak jij de voet dat het zou vrij. Arm of rijk, dat is gelijk We het toch niet erop Want we gaan allemaal weer met de neus omhoog En mammy sappelt alle dagen door met wassen, plassen, poetsen en met koken. De hele dag maar jagen door het huis. De zenuwen van het sigarettenroken, roken. Nooit eens even uit de sleur. Tot de witte wagen met de broeder stil staat voor je deur. Dus er komt een tijd Dan ben je alles gewijd Geef mij de liefde en de pijn. Pak jij de groen met het sapijn. Arm of rijk, dat is gelijk We het toch niet erop Want we gaan allemaal weer met de neus omhoog Geef mij